9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onder artsen is ruzie ontstaan over euthanasie... bij een psychiatrische patiënt ruim een jaar geleden. Dat schrijft Dagblad Trouw. Voor de euthanasie bleek advies te zijn gevraagd bij drie artsen. Dat is uitzonderlijk. Pas de derde adviseerde positief. Veel artsen staan huiverig tegenover euthanasie... bij psychiatrische patiënten omdat ze wilsonbekwaam kunnen zijn. Een van de artsen voelt zich volgens trouw onheus bejegend door de toetsingscommissie en heeft daarom een klacht ingediend. Dat is nooit eerder gebeurd. Er is nu een speciale commissie in het leven geroepen die de zaak bekijkt. In Oostvoorne bij de Maasvlakte is een surfschool door brand verwoest. In het gebouw aan het Oostvoornse meer waren ook een restaurant en een duikwinkel gevestigd. Het gaat om een felle uitslaande brand. Het gebouw is daardoor ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in de surfschool is ontstaan. De verlaging van de kinderbijslag voor kinderen die in Marokko, Turkije en Egypte wonen is onrechtmatig. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Sinds vorig jaar wordt de hoogte van de kinderbijslag voor kinderen buiten de EU aangepast aan de koopkracht in het betreffende land. Daardoor bedraagt de uitkering voor kinderen in Marokko, Turkije en Egypte 60% van het Nederlandse niveau. Enkele ouders waren het niet eens met de korting en vroegen een uitspraak van de rechter. En die stelde de ouders in het gelijk. In China is een oud-Tibetaans dorp grotendeels door brand verwoest. Meer dan 100 houten gebouwen zijn verloren gegaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, iedereen kon op tijd worden geëvacueerd. Meer dan duizend brandweerlieden waren zeker tien uur bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het 1300 jaar oude dorp ligt in de toeristische regio Shangri-La. De regio heet zo sinds 2001. Oorspronkelijk is Shangri-La een paradijs... in de roman Lost Horizon van James Hilton. Sinds de Chinese regio ook zo heet, komen er veel toeristen. Het weer, eerst nog veel bewolking met wat lichte regen. Daarna breekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave?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 Kortom, Fotostudio de Jong flitst. Digitaal en analoog. Vanavond, Fotostudio de Jong, 10 over 9 bij de VPRO op Nederland 2. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.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 Nieuw show. Met Peter de Bie en Divertje Blok. Zo is dat. Het is, uh, eens even kijken, bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier vertelt Henk Schulte Nordholt waarom de internationale handel van China voor het eerst die van de Verenigde Staten gaat overtreffen. En daarna aandacht voor het idee om een verplichte basisverzekering en pensioen... in het leven te roepen voor ZZP'ers, de no zogenaamde zelfstandigen zonder personeel. En tot sluit praten we met gezondheidspsycholoog Joostien Bensing. En dan gaat het over het placebo-effect. Neppillen, zeg maar. Waarvan de werking groter blijkt te zijn... dan tot nu toe werd aangenomen. Maar we beginnen met reputatieschade. Ja, en grove beledigingen. Beledigd worden via internet, dat gebeurt steeds vaker. Maar ja, wat doe je ertegen? In België kunnen consumenten zich tegenwoordig wapenen... tegen imagoschade met een uh, heuse cyberverzekering. Met de Daylife Protect-verzekering probeert de Belgische verzekeraar AXA... de reputatie te herstellen met, uh, uh, de jurid met juridische, juridische hulp... door de schade op de daden te verhalen... en door negatieve informatie naar de achtergrond te verdringen. Voor ongeveer 10 euro per maand is je imago-verzekerd. Hoera! Maar ja, hoe werkt het? En kan het u? Kan je je nou tegen imago schade verzekeren? We gaan erover praten met journalist Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opiniewebsite joop.nl. En al jaren publiceert hij op en over internet een goeiemorgen. Goeiemorgen. En zelf ervaringsdeskundige als het om imago schade gaat. Ja, mijn is helemaal naar de sodomieten geholpen, zou ik maar zeggen. Door dat internet. Dat kunnen we wel zo zeggen. Ja, ja. Goed idee dan, zo'n verzekering. En, Was nou, hij er maar eerder geweest? Nou, kijk, het is, het, ik ben geen assurideur, dus ik heb geen verstand van. Maar volgens mij is het een verkeer... Ik heb geen verstand van verzekeringen. Ik heb geen verstand van verzekeringen. En uh, die, dat, dat, het is, je kan meer dingen verzekeren. Bijvoorbeeld ook dat je opgelicht wordt via internet. Een soort ongeval. Het een soort digitale ongevallenverzekering. Ik vind het op zich wel grappig. Ik moet zeggen dat het doet me ook wel... Ik dacht een beetje toen ik het las 1997 zo. Want die, die daylife, daar zit dan nog een ad teken in. Nou, dat doen nog normale mensen niet meer. En dan is het inderdaad een cyberverzekering en e-protection en zo. En dan gaan ze het internet voor je, zoals Vlamingen dat doen, opkuisen. Maar, wel maar, wel maar hoe werkt het dan? Kijk, want jij zegt al uh, tegen oplichting op internet: dat, de, hè, dat heb je altijd. Als er uh, uh, bij de bank iets misgaat, ja. dan krijg je je geld terug van de bank en zo. Dat is allemaal redelijk geregeld, toch? Hè? Nou, maar, je, kan, je, kan, je hebt natuurlijk schade op het moment dat iemand met jouw identiteit aan de haal gaat en ja, allemaal precies, dingen gaat kopen. Ja, ja, ja. Dan moet je, dat gaat het je, je geld kosten. Om dat ongedaan te maken. Om een voorbeeld te noemen wat ze vergoeden bijvoorbeeld. Vond ik zelf wel aardig, had ik nooit aan gedacht. Stel dat iemand gaat met jouw identiteit vandoor. Dan krijg je een rechtszaak. Want jij hebt allemaal dingen besteld die je niet betaalt. Om maar eens wat te noemen. Dan moet je voor de rechter komen of dan moet je naar het politiebureau. Daar moet je vrij voor nemen. Dat kost je geld. Want je moet in de politie. Mm -hmm. Nou, zij vergoeden tot vijf dagen. dat je vrij moet nemen om naar de rechtbank te gaan of naar de justitie. Ja, om, dat om daar iets dik... aan te doen. Ja, ja, dat, ja, dat soort dingen doen ze. En ja. dan, uh... Maar imago is. Kijk, maar dit is nog redelijk concreet. Hè? Ja. Dat is ook te bewijzen op een gegeven moment. Maar imago is natuurlijk een veel abstracter, vager iets. Of ja. Niet? Nou, de, kijk, ze, ze, wat zij zeggen: van uh, je moet je daar ook weer niet al te veel bij voorstellen. Het is wel een, uh, iets wat populair is. Hè? Dus. Naarmate internet belangrijker wordt, je kan het zelf ook nagaan. Je solliciteert ergens, iedereen wordt gegoogeld. Nou, en uh, dat heb ik ook wel vaak meegemaakt met sollicitanten. Die dan, of die zeggen van ja, dat klopt toch niet helemaal wat er staat. Of die vinden dat niet, niet fijn als, als er dingen naar boven komen. Niet handig. Uh, dus mensen hebben daar last van. Nou, en dan kan je zeggen, ja, wat moet ik daar nou aan doen? Als je dat, uh, en dan kan je via deze verzekering, als, je daar, als het om dingen gaat die niet leuk zijn, dan kunnen ze je helpen om dat weg te halen tot een bedrag van 5000 euro. Maar ja, ook, en hoe weggaan? Oh, ja, precies, want ze hadden het over opkuisen. Zijn? Ja, opkuisen gaan ze, internet wat, opkuisen. Nee, maar wat internet is dat? kan niet genoeg opgekuist worden, zeg ik nee. ook. Maar. maar Maar wat betekent dat? Wat, wat doen ze Nou, dan? je hebt van die bedrijfjes, die kan je inhuren. En die gaan dan zorgen dat je... Die haal, dus Kijk, er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan de informatie die schadelijk is... Nou, noem eens wat. Je bent een keer dronken geweest ergens... En, of je staat in een situatie die je niet wil meemaken. Of er staan vervelende dingen van je op internet. Die staan natuurlijk ergens. Ik had het een tijdje terug met iemand die had met zijn, in zijn vorige beroep nogal grove fouten gemaakt. Nou, er stond een heel verhaal op een of ander webform. Of een collega van hem had dat gedaan. En hij was er ook bij betrokken. Nou ja, dan kan, dan kan je zeggen, dan neem ik contact op met dat webform. Zeg, kan je dat weghalen? Want dat klopt niet. Nou, voorheen werd het altijd gezegd, dat doen we nooit. Dus ook dat is steeds meer aan het ver veranderen als je mensen vraagt om dingen weg te halen, dan doen ze dat in heel veel, in heel veel gevallen. Dus zo'n bedrijf speurt op van. Maar dan is dat er nog wel of niet? Nee. nee, dan hou je. Kijk, als het erop gezet is, kun je het er ook afhalen. Ja, ja, ja, wel, ja maar dan kan het gekopieerd. Ja, maar dat is dat valt eigenlijk ook wel mee. Oké. Okay. Dus dat uh, wordt er altijd wel gezegd. Ja. ja er, en als ze als, niet meewerken, als ze het er niet zelf, degene die het erop, want degene nou, die het erop advocaat, gezet stuur heeft, dan moet dan er. een advocaat op af, En dan yeah? wordt. Het en dat af, doet die verzekeringsmaatschappij ja, dan dus voor dat je. Kost, en dan wordt het meestal wel weggehaald, hoor. Oké, nou, laat me een concreet geval nemen. Je hebt een restaurant en je je hebt gewoon een, keer, een paar keer hartstikke slecht gedaan. Je wordt afgemaakt daar op internet. En je hebt dus zo'n verzekering. Maar Wat gaat zo'n maatschappij ja, dan voor je doen? Dat is een bedrijf. Hè? Dan, dit, is, dit zijn particulieren. Maar het gaat alleen om particulieren. Ja, dit gaat om particulieren. En je kan wel als bedrijf kan je ook zeggen: van ja, maar dan kom je al snel uh, in een andere orde. Want dan heb je het over de vrijheid van meningsuiting. En dan heb je het over uh, iemand heeft een recensie geschreven. Mm -hmm. Maar ook voor zo'n restaurantsite, stel dat je op zo'n restaurantsite met een echt extreem slechte beoordeling staat, die onterecht is, dan kan je dat aanvechten. Dan kan je zeggen, van, ja, wacht even, dit klopt niet of zo. Oh. Of ik te, begreep is... een beetje wat ik hier, had, uh, hier las over deze verzekering. Dat ze het uh, zo weg kunnen werken naar de achtergrond door, heel, door daar positieve ja. informatie tegenover te stellen. En dat zo op zo'n manier dat dat. Op de voorgrond komt dat ja. dat het eerste is wat je ziet en dat je het bijna niet meer kan vinden. Zeg maar. dus, dus je bestrijdt slechte informatie met goede informatie. Dat is een beetje het idee. Je zorgt dat je Google, dat hebben we gaan het hebben over Google. Je wil voorkomen dat op het moment dat, jij, uh, uh, dat je naam gegoogeld wordt, dat daar meteen op de eerste pagina allemaal vervelende dingen staan. Nou, wat de, doen zij dan? 40 man vragen om iets leuks over jou te schrijven of zo? Ja, of op sites waar die wat betrouwder zijn. Zorg dat je naam daarvoor komt. Zorg gewoon dat je naam op plekken voorkomt. Waarvan het prettig is, die A, Google... En dat doen plek, zij voor je? Ja, dat Google vindt dat fijne plekken, want dat zijn betrouwbare plekken. Dat zijn plekken waar uh, zinnige informatie staat. Heel veel vaak van dit soort dingen staat op plekken... waar geen zinnige informatie staat. Nou, en dan dring je er wat aan de achtergrond. Je kan het helemaal niet, weg, niet helemaal weghalen. Ik, ik heb het natuurlijk een beetje getest. Uh, Zo'n verzekeringsbedrijf. Je gaat eens dus even kijken op Twitter. Hè, want dat is dan de plek waar het is. Nou, wat wel grappig is, uh, zes dagen geleden zegt nog... Iemand op Twitter over de verzekeringsmaatschappij die dit aanbiedt, dat hij door ze opgelicht is. Ja, dat is natuurlijk over mij. Dat hebben ze dus nog niet weggehaald. Nee. De woordvoerder van de, van de, die de verzekering aanspreekt in de pers. Ja, die staat, daar staat toch nog een videootje van online. Tenminste, staat er niet meer. Maar op pagina 38 bij Google hè, kom je nog tegen dat hij zegt: kijk eens, ik, kijk eens naar mijn paardenlul. Dus met zijn naam erbij zou je toch ook niet willen dat dat online staat. Maar wat, dan is het wel een voorbeeld. Dat is dan helemaal naar achter gedrongen. Ja, Niemand ja, komt precies. op pagina 38 ja, ja, ja, van Google. Ja, ja. Nee, zij en dat hier, is kijk, ook iets wat, wat zij tweede... beloven. Ja. In, hè, in eerste instantie. Maar tot 5000 euro. Hè. Dus ik weet niet hoe lang ze daarmee bezig zijn. Maar op een gegeven moment zeggen ze. Ja, daar houden we dan mee op. Dan heeft nee, ik heb geen idee wat dat soort dingen kosten. Tot 5000 euro. Nou, zegt nou, ja, mij je, je kan, als je er natuurlijk... Het ligt er een beetje aan om wat voor dingen het gaat. Kijk, uh, de, de, uh, een van de belangrijke zaken is ooit geweest. Ik vind het vervelend om voorbeeld te noemen, want dan haal je altijd weer dingen naar boven die mensen nu juist proberen weg te krijgen. Maar er is wel een zaak geweest tegen geen stijl. Van iemand die, die stond daar met een filmpje op. Hij uh, had nou, een filmpje opgezet uh, die dronken was. En dat wilde ze niet weghalen. En die heeft dat toen echt. Uh, die heeft dus tanden, uh, de tanden ingezet. En uh, uh, zij weigeren dat weg te halen. En die zijn, ze zijn vooral veroordeeld. En daarna is het ook afgelopen. Dan zie je ook dat ze dat niet meer zo vaak doen. Ze gaan niet meer. Maar red je dat met 5000? Nee, dan moet dieren. je dus. En dan kan het dus. Maar ja, dan kan je ook een goede rechtsbijstandsverzekering hebben. Maar dan, of uh, mm -hmm. geforteerde, gefortuneerde ouders of wat dan ook. Je moet in ieder geval uh, mensen willen hebben die je helpen. En dat gebeurt natuurlijk steeds vaker uh, op internet. Dat, ja, iedereen zei, vroeger was het zo, ja, je weet nooit wie het is en zo. Nou, meestal gevallen, dit is gewoon een bedrijf, geen stijl of dient gewoon geld met dit soort ja. dingen. Nee, dus maar ja, dat, je, dat vroeg ik ook. me af, want dit is inderdaad heel duidelijk. Maar ik heb ook het gevoel dat daders inderdaad vaak heel erg ongrijpbaar zijn. Of soms kinderen. Of uh, nou juist, ja, zo'n geval van haren, waar eigenlijk niemand nou toch precies weet of het heel ingewikkeld is, blijkt om uit te zoeken wie dan uh, de, de schuldige, als je het over een schuldige moet hebben, is waar, ja. waar zoiets begint. Maar dat, dat is eigenlijk een goed voorbeeld. haren is gaan via Facebook. Nou, die vader die heeft wanhopig geprobeerd in het begin... om die, uh, die, aankondiging van, die nep-aankondiging van dat feestje van Facebook af te krijgen. En dat lukte hem niet. Dat lukte hem niet in zijn eentje, dat lukte hem niet. Nou, je kan je voorstellen, als je goed verzekerd bent... die zit er lui tegenaan. Die, Facebook is wel een bedrijf dat echt wel luistert... op het moment dat je serieus oh. bent. Mm -hmm. uh, dus uh, dan kan je dat proberen. En dat is misschien ook weer vera uh, wat veranderd is in de afgelopen jaren. Je ziet dat uh, veel meer van dit soort dingen via Twitter... Of Facebook gaan. Dat zijn gewoon bedrijven die je kunt aanspreken. Twitter is een goed voorbeeld. Uh, in Engeland had je uh, uh, een feministe die pleitte ervoor dat er op de bankbiljetten ook eens een vrouw kwam te staan. Nou, dat is dan reden om zo'n vrouw echt uh, met de meest vreselijke bedreigingen te bedreigen. Enzovoort. Enzovoort. En toen wilde Twitter aanvankelijk daar niks aan doen, want dat ging allemaal via Twitter. Nou ja, dan, wordt, dan komt er een soort maatschappelijk protest los. En dan moeten ze daar toch uiteindelijk wel wat aan gaan doen. Ja, het zijn bedrijven, dus je kunt ze aanpakken. Voor, voor wie is zo'n uh, uh, verzekering nou eigenlijk verstandig om te doen? Ik heb geen idee. Nee, <lacht> nee. nee want, want je, je moet jezelf dan toch enigszins... in de gevarenzone uh, uh, weten of denken. Ja, nou ja, ik heb erover na zitten denken. Ik dacht, wie, wie wil dit nou? Nou, mensen die gewoon dagelijks op internet zitten. Ja... Ik denk dat... Die ja. zijn er wel aan gewend dat ze af en toe verrotgescholden worden, toch? Nee, De meeste mensen worden helemaal niet verrotgescholden op internet. Nee, is goed, het niet zo dat het, dat het veel erger geworden is... qua beledigingen en schelden? Nou, nee. Of klopt. horen wij dat eerder? Of nee, niet? ik denk dat we het minder snel pikken. Dus er is een tijd lang geweest... Want dat vind ik een hele gunstige ontwikkeling... van uh, ja, dat is internet, daar kunnen wij toch niks aan doen. Mm -hmm. Nou, Bijvoorbeeld net door die zaak die ik noemde... van dat filmpje uh, van die dronken persoon... Uh, die zei van, oh ja, nou dat, dat, dat gaan we nog zien. En die is dat gewoon gaan bestrijden. En je ziet, als dat een paar keer gewonnen wordt... dan zeggen mensen, oh ja, je hoeft er dus niet te pikken. Nee. Oh ja, je kan er dus wel wat aan doen. Nou, en dan worden de rollen een beetje omgedraaid. Dus ja, internet is nog wel, uh, uh, net zoals je op straat uh, uitgescholden kan worden... kan dat ook op internet. En dat gebeurt ook op straat. Ik heb het wel eens in onze hoofdstad, als je niet uitkijkt in het verkeer... dan. De, mede hoofdstad, of niet, de hoofdstadbewoners die hebben nogal de neiging... om zich dan in wat minder diplomatieke bewoordingen uit te laten. Dat gebeurt op internet ook. Alleen, je kan er af en toe, als dat echt vervelend wordt... kan je er wel wat aan doen. Het is misschien dus eigenlijk wel best een positief teken... dat er zo'n verzekering komt. Want misschien schoont het een heel klein beetje op... of is dat al veel te uh, idealistisch? Nou, wat er goed aan is, misschien wel... is dat er uh, werk van gemaakt wordt. Dus dat je... Ik vind dat, wat ik er aardig aan vind is, je kunt je verzekeren. Dus je je kunt, hoeft niet meer alles te pikken. Je, ja, je bent niet een willoos slachtoffer dat maar alles over zijn kant moet laten gaan. En dat is eigenlijk wat he, de, de eerste tien jaar van deze, van deze eeuw zo was. Van, dat gebeurt op internet. En daar bepalen de mensen die op internet zitten wel even de regels. En die gaan jou wel eens even vertellen wat je wel en niet mag. En eigenlijk, we kunnen er niks aan doen. Voorbij. Dat ja. is, en dat dat is doen. voorbij. ja. ja. ja. ja. ja. Jij, is, ga jij zo'n verzekering zelf ik, Nou, ik heb er eigenlijk alleen maar voor, voor mijn werk uh, uh, last van dat soort dingen. En ik denk dat, dat is toch dat meer een arbeids... Dat zijn de bedrijfsongevallen. Dus dat zal er wel weer niet ondervallen. <laughs> dus uh, nou, ik denk niet de dat het wat voor mij dienst, is. Er is nog een gat in de markt, wat dat betreft weer. Nou, voor een nieuw soort verzekering. Hartelijk dank. We spraken met journalist Francisco van Jolen over de nieuwe cyberverzekering... voor particulieren dus, voor de duidelijkheid, tegen imagoschade op internet. Ja, bedrijven kunnen zich ook verzekeren, maar dan kom je weer bij hele andere dingen. Precies. De grap is altijd, en ik zou zeggen, bedragen. als je ergens verzekert... of bij een bedrijf, check altijd hoe het met hun eigen reputatie online staat. Ah, en dan ah, weet je ongeveer wat je ah, kan verwachten. Geweldig. En meer informatie hier trouwens over dit onderwerp... en, en alle onderwerpen in de nieuwshow vindt u op onze site. nieuwshow.nl. China heeft de Verenigde Staten verstoten van de eerste plek... als de grootste handelsnatie. De macht heeft vorig jaar meer geïmporteerd en geëxporteerd... dan de Verenigde Staten. Dat blijkt tenminste uit cijfers die de Chinese overheid... gisteren heeft gepubliceerd. Dat China vecht voor de eerste positie als grootste economische macht... is al jaren een gegeven, maar het komt nu dus echt heel dichtbij. Wat heeft de grote groei voor gevolgen voor de internationale verhoudingen... en hoe kunnen wij dan, eventueel nog, van die groei gaan profiteren? Bij ons te gast, Sinaloog en publicist Henk Schulten-Nordhond. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u was waarschijnlijk niet verrast door de cijfers van de Chinese overheid. Nee, absoluut niet. Het is al uh, ja, ruim dertig jaar in de maak, dit resultaat. Mm. Klopt het? het? Het klopt ook, ja. ja die cijfers. Ze liegen niet? Nou, in de tijd van Mao was het misschien nog wat onbetrouwbaar, uh, de cijfers. Maar nu uh, kunnen we daarvan uitgaan dat ze kloppen. Nee, kijk, economische processen zoals deze die, die zijn tientallen jaren in de maak. Het zijn niet zo sexy als uh, politieke processen, of crisis. Maar uh, het is wel een heel interessant fenomeen. Want als je 35 jaar geleden kijkt, 1978 is het eigenlijk begonnen. Met de open deurpolitiek van Deng Xiaoping. Daarvoor was China volstrekt geïsoleerd. Had geen buitenlandse handel. Dus het is ook een enorme prestatie om binnen 35 jaar uh, nummer 1 te worden van de wereld. Ja. En het is ook goed voor de wereld, denk ik. Want China raakt daardoor geïntegreerd in het internationale economische systeem. Heeft belangen en moet dus ook naar invloeden van buitenaf. Al zal je dat met die bent niet uh, altijd zeggen. Maar moet af en toe in ieder geval luisteren. Of China moet luisteren. Nou ja, kijk, dat is, een, dat is meer een politieke discussie. Ze kunnen ook meer de dingen naar hun hand zetten op ja, maar deze dat, manier. Ja, precies. Maar dat groeit ja. in ieder geval wel uit dat soort handelsbelangen. Je, ja, hebt, je, ja, hebt, ja, je hebt meer te verliezen. De, de afweging, exact. Als je dan kijkt in de jaren van Mao, dan ga ik even terug in de geschiedenis. Had je de Koreaanse oorlog, je de oorlog met India, geen mutslingen met Rusland. China was veel agressiever en had veel meer botsing met de buurlanden dan nu. Ze hebben nu meer te verliezen. Hm. Well, ontstaat dit alleen maar simpelweg omdat er 1,2 miljard of zoiets mensen wonen? Waarschijnlijk niet, hè? Nee, ik denk dat het eigenlijk de diepste oorzaak is... de Chinese ondernemingszin. Het is een culturele kwestie. Daarvoor was het gewoon niet toegestaan om handel te drijven. U behaalt om eigen bedrijven te hebben in China. Alles was in staatshanden. Dus dat is het grote verandering die Deng Xiaoping toen heeft ingevoerd. Die zegt, ga jullie maar doen waar jullie goed in zijn. En er is heel bewust een exportgedreven model op poten gezet. En ten tweede zijn buitenlandse bedrijven ontvangen... welkom verklaard om in China te investeren. Dus dan moeten we moeten ook beseffen dat veel van die export is... ook deels door buitenlandse bedrijven die in China gevestigd zijn. Maar die genereerd. moeten toch aan heel erg veel voorwaarden voldoen? Nou, dat valt weer mee hoor. Ja, nu wordt het wat strenger. Maar de eerste jaren van de, van de open deurpolitiek... waar het de buitenlandse bedrijven juist bevoordeelt ten opzichte ja? van Chinese Ik dacht, je, uh, voor de helft in ieder geval moest, moest het bedrijf ook door Chinese handen zijn. Of nee, dat... nee, nee, nee, nee. Geen advocaat ertussen? Jij... Nee, nee, begin jaren tachtig mag je in China zelfs al wat ze noemen holy owned. Dus 100% eigendom Aha. van bij onze bedrijven. Dat is toegestaan. Dat in tegenstelling tot een hoop landen uit de regio. Ja, maar de is dat ja, wel zo, hè? Die, die zijn wat restrictiever. Maar China is dat, dat is heel liberaal. Oh. Nou, en zie wat het oplevert. Hoe is dit trouwens ontvangen in China? Wordt dit nou, gaan de vlaggen uit? Wordt dit groots gebracht? Ja, het die, die, die zet dat wel neer als: van dit is het resultaat van ons wijze beleid. En, uh, nou, is dat ook wel een beetje zo? Dit is ook wel zo, absoluut. Er ja, zal ook wel veel goed te maken aan het onwijze beleid. De, de eerste 35 jaar van de Volksrepubliek, of de eerste 30 jaar. Dus het was wel een herstel van een grote maat van zelfdestructie, zo je wilt. Maar eh, inderdaad, het is, het, is, het is heel knap en ook ideologisch voor ons heel moeilijk verklaarbaar... hoe een communistische partij zo'n kapitalistisch ja. beleid kan voeren. Ja. En ze hebben nu ook echt heel veel meer geld te besteden. Hebben ze daar bergen dollars op dit moment? Ja, want kijk, ja? die dertig jaar, zeg maar, is bijna... ieder jaar heeft China meer geëxporteerd dan geïmporteerd. En daar is een enorme uh, hoeveelheid aan buitenlandse valuta opgebouwd. En die valuta zijn eigenlijk grotendeels in het staatshandel of in handen van de grote staatsbedrijven. En die worden weer ingezet, bijvoorbeeld nu de laatste jaren vooral, om buitenlandse bedrijven te kopen. Dus wat strategisch goed is voor China. Dus zij pot nog niet zoveel door naar de Chinese burger. Hoewel de Chinees gemiddeld veel rijker is nu dan die was 30 jaar geleden. Dus al met al is er welvaartsvermeerdering zowel voor de staat als voor de burger. Maar het, heel veel blijft nog in handen van de staat. En mm. daarmee kan men dingen doen die men voor China van belang acht. En wat zoals bijvoorbeeld men... het ja. kopen van, van bedrijven in de Europese Unie. En wat voor soort bedrijven moeten we dan aan denken die voor hun van belang zijn? Nou, wat ze interessant vinden is bijvoorbeeld de infrastructuur. Posities in havens zoals in Athene of ook in Rotterdam. Dan kunnen ze hun eigen export beter faciliteren. Wat ze ook interessant vinden is het kopen van technologiebedrijven. Want China ziet wel in dat ze een ander economisch model moeten gaan vormen. Uh, invoeren. Tot nu toe zijn ze eigenlijk een beetje de, de werkplaats, de maakplaats van de wereld. Nu willen ze ook in die waardeketen omhoog en meer uh, waarde gaan toevoegen aan hun eigen producten. Ja, want ze waren een goedkope ma uh, maakplaats hè, voor de ja, wereld. Ja, u. ze maakten eigenlijk alles. Kijk, alle multinationals zitten daar. Uh, die maken daar hun spullen. China denkt, ja, wij willen nu zelf ook de, onze Samsungs en onze Philips en Apples uh, op de wereld zetten. Imago is een beetje, ja, ze maken daar uh, van de, die wekkers die voornamelijk uit plastic bestaan. en die uh, ja, Dat is nou, zeer, zeer achterhaald. Het, als ze het een week of vier <laughs> volhouden, dan heb je al een uh, goede koop gedaan. Ja, dat Imago heeft het een dat beetje. Dat Imago he? heeft het nog, en ja, een beetje wel terecht. Maar u moet niet vergeten, dat heel veel van die goedkope industrie is nu alweer Afgezakt, zo je wilt naar het zuiden van Azië, naar Bangladesh en Thailand en dat soort landen. Uh, en China maakt echt meer, veel meer hoogwaardige producten. En, en dat ik, kunnen ze, maar ze willen nu ook, uh, ook hun, eigen, hun eigen merknamen neerzetten. En hoe zit het qua duurzaamheid? Ze, zijn ze daarmee bezig? Daar is China enorm mee bezig. Uh, sterker nog, China heeft, als je naar de wetgeving kijkt, een fantastische milieuwetgeving. Het probleem zit er vooral in de handhaving. Ja. Uh, daar, daar schort nog het een en ander aan. Maar dat, dat, dat is wel iets waar China niet aan, aan, aan ontkomt. We weten allemaal de beelden de laatste jaren van de in Peking in de winter. Hè, dat je de Taxichauffeurs zien de, zien de stoplichten niet meer. Nee. Zo vervuild is alles. Dus men moet een ander beleid voeren. En dan, uh, ja, en dan moet je ook van die maakindustrie moet je over naar diensten en naar schonere technologie. En dat zal de economische groei eventueel wel beïnvloeden ja, ook natuurlijk. Exact, hè? Dat zal het iets afzwakken en daar worstelt men nu mee. Want men is bang als die economische groei te laag wordt dat er dan te veel werkeloosheid komt. En dan is werkeloosheid, sociale onrust... en dat dan de positie van een communistische partij in gevaar komt. En ze hebben het over groeicijfers van 7, 8 procent per jaar... die daar als doodnormaal ervaren worden... terwijl wij hier bij 0,3 al met z'n allen juichend in de Polonaise schieten. Ja, nou sterker nog, het was, was wel eens 10, 12 procent uh, ja. in de jaren 90. Maar goed, het is iets ja, afgezakt, ja. En nu hè? zeg men nou, 7, onder de 8, dat is al een doorbraak in het Chinese denken. 7,5 is geloof ik de prognose voor dit jaar... Maar dat is toch giga? Ja, het is nog steeds heel veel. Maar uh, ja, men, wat ik zei, men is bang voor, uh, voor werkeloosheid. En, uh, en onrust die daarmee gepaard gaat. Demonstraties. Er zijn heel veel demonstraties. Je ziet nou op platteland bijvoorbeeld. Van ontevreden boeren tegen landonteigening. Dus het is, uh, het is niet zo'n stabiel landspolitiek. Men is, en men is bang als de economische groei door de bodem gaat. Dat het dan nog instabieler wordt. En dat zou kunnen als je een duurzamer beleid gaat voeren. Dat kost geld Tijdelijk, in eerste ja, instantie. Precies. precies. precies. Tijdelijk ja. moet je ergens doorheen. Maar China maakt nu al bijvoorbeeld het meeste aantal zonnecellen. Windturbines. Uh, die staan allemaal maar in het land. Maar voor de export of in het land nee, zelf? Nee, nee, om de energie op te wekken in mm -hmm. het land zelf. Ja. Maar ja, nog steeds wordt 70% van de elektriciteit om wat te noemen. Wordt de kolen opgewekt. Dus het is wel, ze hebben nog een lange weg te gaan. Het verhaal dat uh, de Chinese regering ongeveer in zijn eentje de uh, staatsschuld van de Verenigde Staten financiert. Klopt dat verhaal? Niet in zijn eentje, maar ik maar geloof wel, bijna, vooral, ja. wel, wel voor ja, bijna de helft, geloof ik. Dat klopt. Dat, dat heeft te maken met die buitenlandse reserves die ik net noemde. Ze hebben een enorme valuta-overschotten, buitenlandse valuta, dollars, euro's, maar vooral dollars. Ja, daar kun je wel bedrijven mee kopen, maar. Dat is een vaste investering. Dus je kan ook in liquide investeringen doen. En dan kun je dat Amerikaanse staatspapier... Die, die, die, die staatsschuld van Amerika kopen. En dan kun je ook weer uit. Dus dat is waar. Dat daardoor wordt Amerika afhankelijk van China. Zeer, en je zou toch? kunnen zeggen dat China de bankier is van Amerika. Maar Amerika is samen met de EU... weer de grootste exportmarkt van China. Dus men is ook erg verweven. Er is wel elkaar. een soort evenwicht. Het is niet ja. zo dat hierdoor echt... machtsverhoudingen heel erg gaan verschuiven. Nee. Dat denk ik niet. Dat, dan zit je op een militair terrein. En dat, dat is een andere discussie. Maar, maar het China... heeft wel met elkaar te maken toch? Of niet? Uh, ja, zeker. Dat heeft, ja Meer economische macht betekent meer militaire macht. En China heeft bepaalde grieven ook. Die met geschiedenis te maken hebben. Waardoor het leger ook heel sterk groeit. Maar er wordt er gezegd dat in die drie eenheid. Dus Verenigde Staten, Europa, China. Europa echt volledig de slag gemist heeft. Nou, volledig wil ik niet zeggen. Kijk, Europa is nog steeds de grootste, grootste exportmarkt voor China. Europese bedrijven die zijn ook heel actief in China zelf, investeren er heel veel. Dus economisch ziet China de Europese Unie zeker staan. Alleen het is natuurlijk geen politieke machtsfactor. Dus in die te zin, versplinterd, dat is het. Te versplinterd, niet een eenduidig beleid. Ook op economisch terrein speelt dat China soms parten. Uh, om een voorbeeld te geven: in 1990 had je de opstand van het Plein van de Hemelse Vrede. Toen heeft de Europese Unie sancties afgevaardigd tegen China, tegen de export van militaire technologie. En die sancties die zijn nog steeds niet opgeheven. Oh. Want sommige landen daartegen zijn in Europa. Anderen zijn ervoor. Om oh. te heffen. Kan het die Chinezen iets schelen? Nou ja, soms wel. Soms denken, neem nou een beslissing. Anderzijds spinnen ze er garen bij. Dan kunnen ze verdelen en heersen. Dus het heeft twee kanten. Maar dat, dat is de eerste irritatie. En de tweede is de mar, zogenaamde marktstatus. Dus de Europese Unie ziet China nog niet als een markteconomie. Dat is denk ik wel deels terecht omdat ze dus hun bedrijven kunnen subsidiëren... op manieren in die wij dat in het westen niet mogen doen. En dus kan de Europese Unie zogenaamde anti maatregelen afkondigen. Dat we zeggen dat ze op Chinese exporten importtarieven mogen heffen. En dat vindt China weer niet fair. Dus dat te zijn geschilpunten. Maar het, totale, het het algemene plaatje is... dat het hele grote aan elkaar verbonden handelsblokken zijn. Uh, Nederland trouwens ook doet hele goede zaken in China. Hebben we echt een Nederlands belang? Ja, economisch Groot. zeker. Ja, ja, ja. Wij zijn de tweede handelsnatie van China binnen de EU. Dat wordt wel eens vergeten. En denk ook even aan Rotterdam. Wordt wel eens de grootste haven van Duitsland genoemd. Dus wij voeren heel veel export van China die naar Duitsland gaat bijvoorbeeld. Voeren wij door. Dat is heel goed voor onze dienstenbalans. Dus, nee, en, en los daarvan hebben we ook heel veel bieden op agrogebied, water, noem maar een paar dingen. Het gaat pas goed natuurlijk als Rutte een panda krijgt. Hè? Een panda, ja, ja. Is, dan, dan gaat het echt goed. Ja. Ja. Maar die zijn er niet zoveel om, om uit te delen, geloof ik. Ja. Dat is nog een uh, gedeelte waar China zijn geld aan besteedt. Namelijk aan Afrika. Uh, ja. Er wordt daar geïnvesteerd in infrastructuur. En daar terug voor krijgen ze allerlei bijzondere waardevolle... en vooral zeer zeldzame metalen. Ook dat verhaal klopt? Uh, metaal? Nou, zelfs, uh, metaal nee, dat, ja, zeldzame metalen. Nee, dat klopt deels, maar die maakt China ook zelf grotendeels. Wat ze uit Afrika halen, uh, zijn grondstoffen. Dus tin en koper en, en vooral olie. Hè? Omdat, uh, ja, daar zetten ze enorm op in. Dus daar hebben ze Afrika hebben ze echt speciale aandacht aan gegeven. Heel veel geïnvesteerd. Inderdaad, uh, wat u zegt, uh, in ruil zo je wilt... Voor het, voor het aanleggen van infrastructuur. Maar misschien ook wel een paleis van een bepaald staatshoofd. Ja. Dus ze hebben allerlei dingen naar Afrika gebracht. En wat de Afrikanen... Wat het even zwart-wit door fijn vind, is dat er niet voorwaarden voor worden gesteld. Geen gehoudenheid van over mensenrechten, over mensenrechten en, en, uh, en dat soort zaken. Nou ja, de Chinezen zelf ook niet. Om terug te keren naar het begin van onze uitzending: ja. Salomon Bauman zei: dat, doen, uh, dat doet de Europese gemeenschap toch ook niet richting die Chinezen? En dat klopt wel een beetje, ja, natuurlijk. Als het Zo gaat zeker. om China, veel te machtig, ja. ja. En dat zijn dus die handelsbelangen. Ja, kijk, China is veel te grote speler om hard aan te pakken. Om het kort door de bocht te zeggen. China, en natuurlijk, die mensenrechten dialoog. Ik geloof dat China dat nog wel steeds voert met de EU. Maar ze vallen uit een hele andere positie nu. Omdat ze zich, zich erg sterk weten. En, en steeds meer de voorwaarden kunnen stellen. Tot slot, de Verenigde Staten maakt zich geen zorgen. Dat is, zo klinkt het een beetje. Uh, nou, Amerika richt zichzelf... Economisch niet, denk ik. Want ze richten zich steeds meer op de Pacific. Obama heeft gezegd, ik ben de Pacific president. Uh, en steeds meer Amerikaanse bedrijven kijken... ook naar het Westen meer dan naar het, uh, naar het Oosten. Dus meer naar Azië dan naar Europa. Dus economisch maken ze zich niet zorgen. Ze maken zich wel zorgen over de opbouw van het Chinese leger. En, en, en nu dat er die ruzie met Japan. En dat over die eilandjes. Militair strategische zaken, maar economisch niet zozeer. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde sinoloog Henk Schulte Noordtot. Het ging dus over... Uh, de nog immer indrukwekkende economische groei van China. En als de cijfers kloppen, maar dat wordt pas later deze maand duidelijk... is dat groter dus dan de Verenigde Staten. Hartelijk dank voor jou. Ja, graag gedaan. En langzaam verdwijnt die Robert Palmer met het nummer Mercy, Mercy Me. En dan staat er nog achter, I want you. Nou, wat dat met elkaar te maken heeft. Palmer weet het. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken... pleitte deze week voor een verplichte verzekering en pensioen voor ZZP'ers. ZZP'ers zijn zelfstandigen zonder personeel. Een verzekering is nu voor hen vaak onbetaalbaar... Ik heb het vooral over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En aan een verplicht pensioen zitten veel te veel regels verbonden, vaak voor ZZP'ers. Een verplichting lijkt de oplossing te zijn voor een verbetering van de positie van ZZP'ers. Maar daarover zijn de meningen toch verdeeld. Bij ons te gast zijn PvdA-Kamerlid Meili Vos en Maarten Post. Hij is voorzitter van Stichting ZZP Nederland. Gisteren troffen zij elkaar bij een debat van de Partij van de Arbeid. Georganiseerd volgens mij door Meili Vos, hè? Hartelijk ja. ja. welkom ja. allebei ja. en dat, uh, dat was een zaal vol zzp'ers hoe ZZP moet het voor een paar mkb'ers het was het, het zzp mkb debat He, Er worden heel vaak over een kamer geschoren ondernemers maar er is wel groot verschil tussen een mkb'er en een zzp'er maar ja met name ja. zelfstandig in de mkb'er heeft personeel wel, ja. om te beginnen natuurlijk ja. hoe uh, komt het toch dat zo'n uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering om te beginnen zo ontzettend duur is voor zzp'ers omdat er uh, rekening wordt gehouden met risicoprofielen. Dus uh, Het is echt niet zo dat de verzekeraars allemaal ontzettend te zijn... maar omdat het om een hele kleine groep van verzekerden gaat... en bijvoorbeeld stel je verzekert duizend mensen... en tien daarvan die breken hun been... Dan is het gewoon heel erg duur om dan he, heel lang hen een uitkering te geven. Omdat ze niet meer kunnen werken. Maar inmiddels is die groep veel groter dan ja, dat hij vroeger was. Kijk en het punt is als je het verplicht. En dus als iedereen gaat meedoen. Gaat degene met een zoals dat heet een laag risico. De consultant die gewoon achter zijn bureau zit te typen. En die eigenlijk niks uh, krijgt die wordt dan als het ware solidair met de bouwvakker... die wel eens van de trap af kan vallen. Waar het op gebaseerd maar dan wordt premie, is, ja, ja. Ja. Dan wordt De premie kan dus veel lager worden omdat je risico's spreidt. En omdat ZZP'ers het niet verplicht hebben... melden zich, wat de verzekeraars zeggen, alleen maar de slechte risico's. de Mensen die dus eerder misschien van de trap zullen vallen... of door hun rug zullen gaan. Mm -hmm. En daarom wordt het zo duur. Ja. Maarten Posten, wat, wat vindt u van dat voorstel... van de secretaris-generaal eh, om ze te verplichten... Tot een basisverzekering. Ja, We hebben uh, twee jaar geleden al een voorstel ingediend. Om, uh, bij een aantal politieke partijen overigens. Om uh, ervoor te zorgen dat er een, uh, een verzekering komt voor iedereen. Voor twee jaar. En dan wel verplicht. Uh, waarom twee jaar? Uh, dat is nou precies ook uh, uh, de risicoperiode voor, voor werknemers. Hè? Dus uh, de eerste twee jaar moet de werkgever doorbetalen. En als je dat nou samenvoegt. Dus voor werknemers en voor zzpers, Dan uh, krijg je een hele grote groep en een beperkte periode. En dan zorg je er ook voor dat er echt solidariteit ontstaat. Uh, het probleem is niet alleen dat die individuele verzekeringen duur zijn... maar uh, uh, als je grote risico's loopt door leeftijd en zwaar beroep... dan word je gewoon uitgesloten. Ja. Dan mag je er gewoon niet in. Een, een 52-jarige stuk erdoor, die is niet verzekerbaar. En een uh, uh, verzekering moet toch uiteindelijk... Is ja. er altijd een verzekering die verplicht? Nee, nou, ja, er is een vangnetverzekering, maar die, dat is voor die stukken uh. ook helemaal niet aantrekkelijk. Een individuele verzekering, uh, dan moet je formulieren invullen, moet je testen ondergaan, uh. dan wordt je verleden uh, op papier gezet, er uh, uh, wordt gekeken naar je lifestyle, er wordt gekeken naar je leeftijd, en er wordt gekeken naar je beroep. En uh, als je tot de risicogroep behoort, dan of je betaalt een hoge premie, dat gaat tot 800 euro per maand, of uh, uh, uh, men zegt van, uh, sorry, zoek maar een ander. Ja, maar goed, als je het voor twee jaar regelt... regel je eigenlijk nog niks, behalve dat je twee jaar uitstelt, lijkt mij. Want je, je nee, kreeg, Dan krijg daarna... je twee jaar een, een uitkering. Er oh. zijn dit is, dit is een heleboel varianten die je kan maken om het betaalbaar te houden. Een daarvan is dus dat je de uitkeringsperiode verkort. Je gaat er dan vanuit, bijvoorbeeld nou, iemand heeft een, is zijn hand eraf. Dat was een, bijvoorbeeld een journalist. Hand is eraf... Uh, nou, die kan in een twee jaar tijd kan die zich wel oriënteren op ander werk... of misschien leren met één hand te typen. Dat is natuurlijk het idee van dat je een korte uitkeringsperiode hebt... waardoor het ook betaalbaar wordt. Want als je mensen tot een 67ste moet betalen... dat, dat gaat heel erg in de papieren lopen. Die groep ZZP'ers is onwaarschijnlijk gegroeid... Ja. en niet, over het algemeen niet vrijwillig, maar heel veel onder dwang. Een kwart. Om... Uh, een kwart onder dwang eigenlijk ZZP'er geworden. Ja, en heel ja. veel in die leeftijdscategorie ja. waar uh, Maarten Post het over heeft. Hè? Uh -huh. ja. Dat is nu uh, door de recessie, door de crisis zie je dat heel veel ouderen, vooral dus mensen van 50 plus worden ontslagen. Die komen van zo langs als ze nooit van zijn leven niet meer in gewone vaste dienst. Sterker <coughs> in mijn leeftijdscategorie, 40er krijgt niemand meer een vast contract. Dus die beginnen dan als zelfstandigen. Die hebben misschien dan nog een korte tijd recht op WW. Maar daarna de enige manier om zelfstandig de kost te verdienen... is als zelfstandige. Alleen dat is niet meer per se de zelfstandige... die dat bijvoorbeeld tien jaar geleden was... die dat echt koos uit vrije wil. Omdat hij zo creatief was. Omdat hij echt een hekel had aan de baas. Me meeste 50 50-plussers die zzp worden... die vinden dat uiteindelijk best prettig. Want goh, ja, het is helemaal niet leuk... om gewoon een 30 30-jarig pikkie als baas te hebben. Maar... Ze gaan vaak een inkomen erop achteruit. Heel onzeker heel heel bestaan, onzeker bestaan is ja. het, het, Dus in die zin gedwongen is misschien een iets te zwaar woord. Maar uh, als ze dus zelf hadden kunnen kiezen, hadden ze het anders gedaan. Okay. Ja, Dus je kan ook niet meer zeggen van nou, uh, je bent ondernemer... dus je zoekt het zelf maar uit. Hè? Dat is een eigen nee. keuze, want dat, dat gaat dan toch iets te ver. Voor heel veel ZZP'ers geldt dat wel... maar voor een groeiende groep geldt dat niet meer. Oké, okay, ja. dan heb je dat gedeelte. Maar als je het dan nog even verder trekt, het verhaal. Als je ZZP'ers spreekt... Uh, ja, iedere zzp'er ziet het moment dat hij 65 wordt... of in ieder geval een soort van pensionering krijgt... volgens mij met afgrijzen tegemoet. Want ik ken eigenlijk geen enkele zzp'er... die überhaupt een pensioenverziening heeft... van meer dan een paar tientjes. Nou, dat, dat, er zijn wel zzp'ers die, die ook wel een goede pensioenverzekering hebben. Wel wat? Hebben, maar over het algemeen is het wel zo dat uh, pensioen wordt, wordt uitgesteld. Hè? De, de, de, uh, ja, dat komt nog wel. Ja. En, uh, ja, ook, het is te ook, duur ook weer. Ook, ook, hier, geldt, ook hier geldt dat, dat individuele pensioenproducten... Uh, die zijn gewoon te duur. En uh, die hebben natuurlijk ook een hele slechte naam. Hè? Denk even aan de boekenpolissen. Ja. Ja. En wij hebben nou uh, juist... Uh, uh, in de loop van uh, vorig jaar hebben wij een regeling bedacht... die specifiek gemaakt is voor zzp'ers. Op vrijwillige basis. En wat is dat? Dat is een, pensioen, een, een, een pensioenregeling uh, uh, in een pensioenfonds, zeg maar. En uh, wij hebben daar uh, vanaf maart vorig jaar met uh, het ministerie... U bent in een eigen pensioenfonds begonnen? Nee, wij hebben een regeling ontworpen. Ja? En daar hebben wij uh, goedkeuring voor gekregen... Van, uh, uh, van de staatssecretaris Wekers en staatssecretaris Kleinsma. Hm. En daar gaan wij dit jaar mee, uh, mee starten. We gaan dus gewoon een fonds stichten... Samen met een paar andere uh, uh, zelfstandige organisaties. Uw stichting ZZP Nederland gaat ja. dat doen. Ja, ja, ja. En voor betaalbare. Ja, ja, ja. Uh, op vrijwillige basis. Uh, uh, uh, uh, een hele flexibele regeling. Uh, die specifiek gemaakt is voor, uh, voor ZZP'ers. En. Uh, uh, uh, wat ik ervan hoor, van, hè, als ik daar informatie over geef... dan zijn mensen daar gewoon heel enthousiast over. Dat is wel een belangrijke doorbraak, ja. uh, mijn liefvoss, lijkt mij. Of ja, het is het ook. Kijk, want we hebben natuurlijk verplicht sparen we allemaal voor de AOW. Dus als iedereen die 65 ja. wordt er net maakt... net of je huisvrouw of huisman bent geweest, zzp of werknemer... AOW is de basis. Ja. Dus in die zin hebben we al een basispensioen. Nou, maar daarbovenop, als jij dus meer geld gewend bent... is het wel van belang dat je gaat sparen. En dan vind ik inderdaad voor zzp'ers... het vrijwillige fonds zoals dat wordt ontworpen... Ja. Een heel goed alternatief, omdat dat ook mee ademt met god, Eén jaar heb je een slecht jaar gehad, ander jaar heb je goed jaar gehad. Daar is dit voor. Wat Maarten Kamp zegt, ook een verplicht pensioenfonds voor ZZP'ers... en dat ze hetzelfde moeten doen als werknemers. Dat is heel lastig, omdat een ZZP'er wisselende inkomsten heeft. Ja. Dus die kan niet elk jaar zoveel premie gaan betalen... als een werknemer die gewoon elk jaar weet... ik verdien zoveel, dus zoveel premie gaat eraf. Ja. En dat is de, de, ja. de, de, die hoge ambtenaar Maarten Kamp... He, die ja. dat ja. voorstelt, die SG, het ja. verplichten. Dus ja. jullie zijn het daar allebei over eens dat dat... Nou, dat is niet aan de Voor ZZP'ers. Nou ja, de AOW is eigenlijk al verplicht Betaal ja, ja, betalen. dat ja. iedereen daarvoor verdient. Ja, maar goed, de, de, de meeste mensen hebben echt een probleem natuurlijk om alleen van de AOW rond te komen. Dan zijn ze aan hun huur. Gewoon zijn ze veel ZZP'ers niet. Mijn moeder is ook het hele leven ZZP'er geweest. Voor haar was de AOW gewoon eindelijk gewoon een beetje normaal vast. Inkomen. Is dat zo? Ja, dat is gewoon heel erg. De, de is, de, de, veel ZZP'ers zijn gewoon succesvol, verdienen echt goed. Ja. Maar een flink aantal, waarschijnlijk de helft, verdient echt heel weinig. En voor hen is de AOW weinig, maar. Ze zijn wel gewend aan Het komt aan wel elke lage... maand. Het komt wel elke maand. Ja. En dus daarbovenop vaak zie je ze dan nog in deeltijd werken. Mo Moet de politiek dit nou eigenlijk regelen? Of moeten ze zich er niet mee bemoeien? Want uh, we zijn zelfstandig en we regelen het zelf. Nou, we hebben natuurlijk gevraagd... of wij binnen de uh, uh, huidige wetgeving... Uh, of wij die regelingen konden uh, openen, zeg maar. En dat was niet zo. Er moest het een en ander voor veranderd worden. Het pensioen moest bijvoorbeeld geborgd worden. Dat wil dus zeggen dat je als je failliet gaat of uh, uh, uh, je moet een bijstandsuitkering aanvragen... dat je dan je centen nog houdt. Ja. En dat je het niet en kwijt voor, bent, ja, ja. zeg maar. En voorkomen dat de secretaris alleen nog maar aanzicht uit Precies. Mallorca stuurt... dat hij het dat goed het, heeft. Dat is het verhaal. En, en hè, zo zijn er nog meer dingen. Want uh, uh, ja, soms dan moet je de bestaande wetgeving een klein beetje aanpassen. Maar dat om, dus is dus gebeurd om, om, nu. Dat, ja. dat is gebeurd. Daar is, daar, dat is ook in het pensioenakkoord is daar ook over gesproken. Die aanpassing is er al. Ja. Die aanpassing is er. Ja, gaan volgende week woensdag gaan we met die beide staatssecretarissen uh, dat eigenlijk aftikken. Ja, van financiën en economische zaken. Ja, en nee, en uh, sociale zaken. Oh, sociale zaken, dan wordt het aftik. Ja, maar ja. dat is echt nee. nieuws. Of is dat dan gewoon lang bekend? Iedereen. Vlak voor het uh, kerstreces toen kwam het pensioenakkoord. En dit was een onderdeel van het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord ging vooral om de... Het nieuws ging van, god, er is een pensioenakkoord. Maar dit is een belangrijk onderdeel daarvan. En vooral ook dat ZZP'ers die een tijdje het moeilijk hebben. niet het gespaarde geld hoeven opeten. Dat Wat Precies. nu nog het geval is. En dat is hele grote winst. En dit wordt politiek gedekt? Ja. Heel breed. Dus er dus, uh, is volgens mij geen enkele partij tegen, toch? Nee, nee, nee. nee. Dit is al, uh, van begin af aan is men er al voor geweest. om de pensioenmogelijkheden voor ZZP'ers te verbeteren. Uh, alleen ja, uh, uh, vind maar eens een goede oplossing. Hè. En, en, en binnen de huidige pensioen wetgeving en binnen het huidige pensioenstelsel... is dat heel lastig, omdat het helemaal gericht is op werknemers. En ja, wij hebben nu gewoon gezegd van... oké, okay, we gaan iets nieuws beginnen. Ja. Mm -hmm. Dus volgende week woensdag zien we een advertentie in de krant van... meld u zich aan. We gaan volgend jaar een uh, uitgebreide informatiecampagne uh, uh, openen... en we hopen aan het eind van het jaar... een groot aantal voorinschrijvingen te hebben ontvangen. Maar dit lijkt me toch echt goed nieuws voor ZZP'ers, of niet? Is het ook. En ja. wordt die groep trouwens nog uh, in de toekomst groter? Gaan we steeds meer toe naar ZZP'ers... en nou, steeds minder naar uh, de ouderwetse werkverbanden? Gisteren hadden we inderdaad die, ook die vraag. We hadden een expert uh, van het onderzoekscentrum... over onder andere ZZP'ers. Ja. Die zei van, nou, zolang de crisis duurt... zolang er nog recessies is, zal het aantal ZZP'ers groeien. Maar dan vooral waar we het net over hadden... mensen die eigenlijk werknemer waren. Maar hij zegt... Als de economie weer aantrekt en er komt weer heel veel vraag naar werknemers... zal zelfs hier een heel versum zullen weer mensen gewoon in dienst genomen worden. <lacht> ja, want daarom vroeg ik het natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Nog even tot slot. Het wordt volgende week afgetikt. Wordt er, wordt er hier gezegd, wanneer kunnen dan heel concreet ZZP'ers meegaan doen aan zo'n pensioenregeling? Ja, omdat het natuurlijk op vrijwillige basis is. Hè? Dat is een van de, van de, van de belangrijkste kenmerken. Uh, en de meeste mensen geen flauw idee hebben wat pensioen eigenlijk inhoudt. Uh, vinden wij het wel van belang om eerst eens uh, de tijd te nemen voor een goede informatiecampagne. Maar wij gaan uh, eigenlijk onmiddellijk na volgende week uh, uh, aan de slag uh, om uh, een pensioenuitvoerder te vinden. Het moet een grote pensioenuitvoerder zijn. Uh, en dan gaan we de regeling verder uitwerken. Dus ik verwacht echt dat wij tegen het einde van het jaar kunnen starten. Nou, we gaan het in de gaten houden. Hartelijk bedankt. Meili Vos, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en Maarten Post, voorzitter van de Stichting ZZP Nederland. Wie heeft het niet wel eens te horen gekregen of zelf gezegd... ah joh, dat is toch gewoon een placebo-effect. Het placebo-effect, het nep-medicijn dat dus toch werkt... is een fenomeen dat inhoudt dat de werking van een medicijn... tussen de oren zit. Maar nu blijkt dat dat placebo-effect veel sterker is dan werd gedacht. Onderzoek bij migrainepatiënten patiënten naar de werking van hoofdpijnpillen... laat zien dat de werking van die medicijnen voor de helft... gebaseerd is op verbeelding. Oftewel, de verwachting van de patiënt... speelt net zo'n grote rol bij de pijnbestrijding. Als de chemische stoffen zelf. Gaan we over praten met Josien Bensing, ze is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en zet zich al jaren in voor meer gebruik van het placebo-effect. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Dus kortom, wij willen ons gewoon met z'n allen laten blazen. Dat is wel een simpele samenvatting van wat hier aan de hand is, of niet? Dat is een iets te simpele samenvatting okay. van wat er aan de hand. Nou, maar is. daar bent u ook voor. Ja. Wat, wat belangrijk nieuws is uit uh, dit onderzoek is dat uh, niet alleen de behandeling zelf, het medicijn zelf een bepaalde effect heeft op de patiënt, maar ook de manier waarop de behandeling wordt toegediend. En het nieuws is wat, wat voor dokters van belang is, is dat ze daarmee de behandeling zelf, de, de, de werking van het geneesmiddel kunnen versterken. Door het op de juiste wijze aan de patiënt te verkopen. En dat ze het ook kunnen verpesten door ja. het te terloops te doen. Ja, maar het, het, het werkt dus beter als je met kletskoek aankomt. Niet met kletskoek aankomen. Wat, wat je ziet is dat uh, op het moment dat een patiënt verwacht dat er pijnverlichting ontstaat, dan gebeurt er ook iets in de hersenen dan worden er uh, lichaamseigen opiaten aangemaakt. Dat zijn lichaams-eigen pijnstillers... die daadwerkelijk in de hersenen het signaal uitzenden dat de pijn minder is. Dat is een heel mooi onderzoek gedaan en dat is het leuke van het breinonderzoek van dit moment. Dat je niet alleen in het onderzoek zoals u net geciteerd heeft kunt laten zien dat het werkt... maar dat je ook met ander onderzoek kunt laten zien hoe het werkt. Maar waarom wat werkt. hebben ze precies onderzocht? Wat ze gedaan hebben is... Uh, wat vaak gebeurt is dat sommige, in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, dat sommige patiënten kregen het geneesmiddel en andere patiënten kregen een placebo. Maar wat vernieuwend is aan dit onderzoek, is dat niet alleen dat gemanipuleerd werd, maar dat er ook de wijze waarop het aan de patiënt verkocht werd gemanipuleerd wordt. Dus sommige patiënten kregen te horen van u krijgt een geneesmiddel en ze kregen ook het geneesmiddel. Andere patiënten kregen te horen, u krijgt een placebo en die kregen ook een placebo. Maar interessant zijn de tussengroepen. Sommige mensen kregen te horen, u krijgt een geneesmiddel, zelfs in feite een placebo kregen. Terwijl andere mensen kregen een placebo, zelfs in feite, en terwijl ze verteld werd, dat ze een geneesmiddel kregen. En wat kwam daar dan uit? Nou, toen bleek dat die twee middengroepen, dat het dus niet uitmaakte als je een pilletje kreeg, dat het niet uitmaakte wat er in dat pilletje zat als verteld werd dat uh, het een, een geneesmiddel was... of het werd verteld dat het een placebo was... in beide gevallen was het effect even groot. Dus half-half, uh, uh, zeg maar. Half-half, ja. Maar ja, dan, dan zou je zeggen... dan hoef je helemaal in die categorie... in ieder geval helemaal niks meer voor te schrijven. Nee, dat is niet het geval. Want uit hetzelfde onderzoek bleek ook... dat de mensen die het geneesmiddel kregen... en waarbij ook verteld werd... u krijgt een geneesmiddel... die hadden het sterkste effect. Ja. Dus het is niet zo dat geneesmiddelen onzin zijn... Het versterkt het, het versterkt, je kunt, geneesmiddel. Je kunt door de manier waarop je erover communiceert kun je het effect van het geneesmiddel versterken. Je kunt het ook verpesten. Gaat het nou altijd op, want je hebt placebo's bijvoorbeeld ook in schoonheidsproducten, de anti-rimpelcremes ja, noem maar op. Ja, ja. Werkt dat ook zo? Uh, in alle gevallen werkt de verwachting die een patiënt heeft van wat er gaat gebeuren, heeft een effect op het, uh, het behandelresultaat. Dus het gaat ook op voor alle ziekten en aandoeningen, dit? Uh, het gaat op voor alle ziekten en aandoeningen... maar niet zozeer op de ziekte zelf... want dat is ook wel een belangrijk iets om te vermelden... maar op de symptomen die die ziekte met zich meebrengt. Dus bijvoorbeeld als je kanker hebt... dan zal het de kanker niet genezen... maar kanker gaat gepaard met allerlei symptomen. Je krijgt pijn, je wordt moe, je wordt misselijk... en die symptomen die kun je op deze manier beïnvloeden. Ja, en dus was... zowel positief als negatief. Ja. Nou ja, migraine is bijvoorbeeld dan ook zo'n zo voorbeeld... Ja. waarbij het placebo-effect echt... Uh, een rol kan spelen. Ja. Ja. Maar dat is het geval met de meeste ziekten. Er is uh, placebo-onderzoek gedaan naar, naar vrijwel alles. Naar Reuma, naar Parkinson, naar... Maar dan gaat het dus griep. uiteindelijk, wat je kan beïnvloeden... is de, de pijn of, of de ja. overlast. Dat, dat is, is wat je bestrijdt. Maar dat is waar patiënten last van hebben. Ja, ja, tuurlijk. Want, want de oorzaak pak je daar natuurlijk helemaal niet mee die aan. Die pak je er niet mee aan. Althans, nee. daar, heb, daar is geen bewijs voor. Nee. Nee. Wat, wat, hoe reageert de farmaceutische industrie eigenlijk op dit soort onderzoeken? Terughoudend. <lacht> Heel gek. Dat, ja, dat ja. lijkt me wel een eufemistische omschrijving, of niet? Nee, die willen dat natuurlijk niet. Nee. Hoewel ik denk dat ook voor de farmaceutische industrie is het interessant, omdat op het moment dat je de werking van de geneesmiddelen kunt versterken. door de manier waarop je er met de patiënt over praat. Ja. zou ook voor de farmaceutische industrie interessant kunnen zijn. Ja, Tuurlijk. Al deed je het maar in je bijsluiters dus op een goede manier. Precies, ja. En ze zijn natuurlijk wel behoorlijk machtig. Hè. Er gaan natuurlijk vaak verhalen dat de farmaceutische industrie... heel veel van dit soort dingen tegenhouden. Dingen die dan gevonden worden waarvan je denkt van... goh, die, die dus veel minder met pillen en medicatie te maken hebben. Ja. Dat, dat, dat, dat ze ontzettende lobby kunnen voeren. Ja. En uh, ja. dat heel erg naar de achtergrond kunnen ja, Nee, Er is laatst in, in de Verenigde Staten een artikel verschenen... waaruit bleek dat de farmaceutische industrie zich ook ernstig zorgen maakte over de kracht van het placebo-effect. Ja. En, en, en, en, en ja, me zorgen maken is toch één ding, maar wat er dan mee te doen? Nou ja, het probleem is dat door de manier waarop het nu gedaan wordt... De, de aandacht in het wetenschappelijk onderzoek... eigenlijk uitsluitend naar het geneesmiddel zelf gaat. Terwijl je, als je dit soort resultaten ziet... je zou moeten zorgen dat je evenveel onderzoek doet... naar de, de wijze waarop je die medicijnen... Of, of andere behandelingen met de patiënt bespreekt... omdat je daarmee het effect zowel kunt versterken als verzwakken. Ja, maar en, dat dat, natuurlijk... en dat onderzoek dat vindt nauwelijks plaats. Maar dat dus. is generaal onderzoek natuurlijk. Want dan maakt het helemaal niet uit welke ziekte je, je bestrijdt. Dat geldt, neem ik aan, toch voor al dit soort pijnbestrijdingen... en overlastbestrijdingen. Ja, ja dat, dat ja, klopt. Dus en dan, daar kan je in één onderzoek bij wijze van spreken investeren in het totale veld. Nou ja, je zou het wel een aantal keren moet, moeten herhalen bij verschillende typen Nee, maar goed, dat is onderzoek technisch. Ja, ja. Maar, maar voor, voor dat die resultaten gelden dan, neem ik aan, voor deze ja, spectrum. Ja, in principe wel. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk, begrijp ik een beetje uit uh, het onderzoek en uw verhaal, om de dokter ja, of, gaat het om. of de zuster. En of... om de interactie, de, de, het gesprek tussen de arts en de patiënt. Zij maken het verschil Zij in Zij maken het verschil. Ja. En dat is een belangrijke boodschap, want dat betekent dat je ziet op het ogenblik in de gezondheidszorg een tendens dat alles technocratischer wordt en efficiënter en dat men probeert om zoveel mogelijk taken op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie uit te voeren en patiënt gaat als een pakketpostje van de ene dokter naar de andere, van de verpleegkundige of naar een assistent en uiteindelijk bij de dokter. En dat betekent dat er eigenlijk heel weinig geïnvesteerd wordt in de huidige gezondheidszorg, in dat contact tussen arts en patiënt. Ja. Terwijl dit soort onderzoek laat zien dat dat wel degelijk de moeite waard is. Ja, want als er al bijgezegd bij zou worden, dit is een medicijn, dat gaat uw pijn verlichten, dat maakt al het verschil? Dat maakt al het verschil. En met name als het gebeurt in combinatie met een arts die warm en empathisch is. Dat zijn twee aparte effecten die ook via verschillende neurotransmitteren werken. Het een via de opiaten en het ander via de dopamine. Maar zowel het geven van een positieve verwachting... als het laten merken dat je een patiënt serieus neemt... dat je aandacht voor hem hebt en als een persoon... en niet als een bundeltje symptomen ziet. Allebei dat werkt positief op het behandelresultaat. En hartstikke belangrijk onderzoek met belangrijke uitkomsten. Dat gewoon haak staat natuurlijk op precies de ontwikkeling... die in de ja. gezondheidszorg aan de gang is. Daarom ben ik blij dat hier aandacht voor is. Ja. Daar want, wordt de patiënt beter van. Want, ja, niet alleen dat, maar eh, volgens mij moet je dan ook vrij snel... toch door richting politiek en zorgverzekeraars en alles. Want dit lijkt me toch nog wel een serieus gespreksonderwerp, zeg. Ik heb zelf een keer in een lezing waar eh, heel veel verzekeraars in de zaal zaten... voorgesteld om voor ieder recept dat uitgeschreven staat... één minuut behandeltijd te extra te betalen... om te zorgen dat het ook op een goede manier met de patiënt gecommuniceerd wordt. Maar dan begint men een beetje te lachen. U wordt niet serieus genomen? En nee. door artsen? Uh, nou je ziet bij artsen zie je iets heel interessants Van iedere arts die weet, die kent dit verschijnsel uit zijn eigen klinische ervaring maar dat wordt dan afgedaan als best manners, als van ja dat is een soort van luxe het is belangrijk dat je als arts dat je aardig bent voor je patiënten, en het wordt niet serieus genomen als een, als een, als een belangrijk onderdeel van de behandeling, en ik hoop dat dit soort onderzoek en de aandacht die daarvoor is dat die maakt dat, dat artsen het even belangrijk gaan vinden als de technische kant van de ja, Want u, u, u, u zegt net, ik heb dat voorgesteld voor een zaal, en toen begon men te lachen, wat is dat lachen dan? Ja, iedereen praat natuurlijk over, over, over bezuiniging in de gezondheidszorg. En op het moment dat je dan pleit voor één minuut extra... dan, dan, uh, dan is dat geen welkome boodschap. Maar ja, bedoel, is, is dat de lachen een beetje van aangekkie? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het eerder is dat men er niet goed raad mee weet. Om, wat ik net zeg, dat, dat hoor ik ontzettend vaak. Iedere keer als ik... Dat gaat vandaag ook gebeuren, denk ik. Iedere keer als ik hierover praat... of in een zaal of voor de radio of voor de tv... dan krijg je daarna echt honderden e-mails van artsen die zeggen... van eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Dus het wordt herkend als verschijnsel... maar het maakt geen onderdeel uit... van de wetenschappelijke bagage van artsen. En daarom, de, daar heeft men nog moeite mee. Dus dat betekent dat onderzoek als deze... die helpen om het in de wetenschappelijke bagage... van artsen te trekken. En ik hoop dat het daarmee ook een prominentere plaats kreeg... in de behandeling van artsen. Dat is wel grappig toch? Want ongeveer een jaar of 30, 35 jaar geleden... werd er opeens dus ontdekt dat dat een factor zou kunnen zijn. En is er ook geïnvesteerd... Ja. Ja. In de, bij de universiteiten om in ieder geval... omgangsvormen, ja. empathie enzovoort te ontwikkelen. Want daarvoor was er nooit wat, Ja, he? klopt. En artsen die, er zal geen arts zijn die zal ontkennen dat het belangrijk is. Maar op het moment dat er uh, prioriteiten gesteld moeten worden... dan gaat die efficiëntie, uh, die dreigt uh, voor te gaan. Ja, ja maar dat bepaalt die arts dus uh, eigenlijk zelf. Want je zou kunnen zeggen dat de zorgverzekeraars... daar iets over te zeggen zouden hebben, of niet? Nou ja, je ziet dat er een enorme efficiëntiedruk is... Uh, in de gezondheidszorg. En dat betekent dan, dan gaat men snijden op wat men denkt wat luxe is. Ja. En zolang als je denkt dat dit dat het aardig zijn... en met een patiënt praten over een behandeling dat dat luxe is... dan wordt daar het eerst in gesneden. Maar, maar dit onderzoek laat zien dat op het moment dat je een geneesmiddel voorschrijft... en je doet dat terloops en je vertelt er niet wat bij dat dan het effect van het geneesmiddel veel minder groot is... dan wat je in feite zou kunnen gebruiken. Voor een leek klinkt het zo volkomen logisch eigenlijk. Tot, ja. tot slot nog even, als dat placebo-effect nou zo goed werkt... en iedereen gaat er gebruik van maken... gaat het effect dan ook niet op den duur verloren? Nee, dat denk ik niet. Omdat het gewoon ook echt in je hersenen bepaalde effecten heeft. Die, die dopamine en die... Die, die wordt echt aangemaakt. Wordt ja, maar aangemaakt. als wij dat nou zo heel goed weten... Op, he? als daar heel veel, heel, heel veel aandacht en publiciteit voor is... Dat dat, dat dat effect dan verdwijnt. Nou, Schrijft dat? u wat ik bedoel? Nee. Oh, nou, we hebben wat jammer dat we nou ook weinig tijd <laughs> hebben om dat uit te... Nou ja, als je denkt, oh ja, dat is het placebo effect... dan is het effect daarmee... Ja maar, ja, ja, maar je moet het placebo effect niet, niet afdoen als dat is maar een placebo effect. Je moet gewoon praten over hoe kan ik die behandeling zo effectief mogelijk maken. En dat is door op een goede manier met je patiënten over te communiceren. Ja. Hartelijk dank voor uw glasheldere uitleg. We spraken met hoogleraar gezondheidspsychologie Jozien Bensie. Het ging dus over het placebo effect. Ze is een zeer grote voorstander. Wij zijn er dadelijk na weer met een uitgebreid programma. Tot dan. Dag. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij oh, hoe het met de taal staat. Lang gast, dus een gast, gast is een genodigd op een feestje die snel komt en snel gaat. Vind die zo goed die muze, Die weet. Radio 1 heeft een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Dat is hartstikke mooi. Nieuws heeft een nieuw geluid. Zometeen tussen elf en 1. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.